Het Amerikaanse bedrijf Qualcomm neemt de Nederlandse chipfabrikant NXP over voor 43 miljard euro. NXP levert chips voor de auto-industrie, maar bijvoorbeeld ook aan elektronica-bedrijven zoals Apple. Die chips worden gebruikt voor contactloos betalen met de smartphone. Het Amerikaanse Qualcomm ontwerpt zulke chips alleen, maar heeft geen eigen fabrieken. De Tweede Kamer verwijt premier Rutte dat er ieder jaar discussie ontstaat over de Oranjes. De premier zou dat moeten voorkomen, vinden de partijen. In de Kamer is het jaarlijkse debat aan de gang over de begroting van het Koninklijk Huis. Partijen willen opheldering over een omstreden belastingdeal met de koninklijke familie uit de jaren 70. En er is ook kritiek op de hoge toelagen die prinses Amalia krijgt als ze 18 wordt.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 De Sakharovprijs gaat dit jaar naar twee Iraakse vrouwen... die zich inzetten voor de rechten van jezidis. De twee, Nadia Murad-Bassé en Lamia Aji-Bashar... ontsnapte zelf aan IS. De Sakharovprijs wordt elk jaar uitgereikt door het Europees Parlement. Het weer bijna overal droog en nu in een zon, Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen bewolkt en in het noorden en oosten wat regen... en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A27 bij Utrecht richting Almere. Tussen Utrecht Noord en Hilversum drie kilometer door een vrachtwagen met een klabband. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar drie kilometer voor de verkeerslichten daar. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 We hebben uh, legendarische uh, rock-opera Jesus Christ Superstar in de filmversie dan in dat. In dit geval <coughs> uh, werd het uitgevoerd door uh, Carl Anderson uh, en natuurlijk orkest stond onder leiding van André Previn, een uh, bekende dirigent dus. En het geheel werd natuurlijk uh, geschreven door Andrew, uh, Andrew Lloyd Webber uh, met als... Tekst, met teksten van Tim Rice. En ik draai dat even voor Dolly. Het was wel niet uh, Ted Neely, maar... Het um, ja, ja, was uh, Ted Neely, maar uh, goed. Ja, maar ja, goed. Uh, Carol kan ik niet meer ont, uh, ontmoeten, natuurlijk. Nee, die is er niet meer, hè? Nee, die is er niet meer. Die zal een paar jaar hemelen Ja, oké. Okay. Ja, ja, heaven ja, on yeah. their minds. <laughs> ja, ja, inderdaad, ja. Dat <laughs> past Maar ja, uh, oké. Okay. Een aantal jaren geleden... Ik, ik overweeg dat toch weer eens te gaan doen. Ik heb een aantal Wat? jaren geleden met Goede Vrijdag... Ja. Uh, heb ik hem helemaal uitgezonden. De originele versie dan. Ik denk dat je bedoelt de uh, LP. Ja, de, de originele LP. Niet de ja. filmversie, maar de, de eerste versie. De, de ja, oerenversie. Mooi, die, mooi, mooi, die is hè? zo mooi. Heb jij hem nog? Ik heb hem nog. Ik ja, heb hem weggedaan. Ja we ja, nee. Oh, daar heb ik zo spijt van Ja, nee, die eerste versie, die heb ik nog steeds. Ja, hij is niet helemaal schadevrij, maar, ja, ja. Maar, ja. Maar, maar... Alleen al die foto's en alles, dat hele boekwerk wat erbij ja, staat, dat, dat was is... toch... Oh, ik zag nou met die ontmoeting ook, dat iemand hem ook bij zich. Niet, ja. niet de plaat, die had hij thuis gelaten, maar de hoes om ja. een handtekening op te laten zetten. Ja, ja. Door Ted niet de filmhoes, hè? De, de, de originele Nee, de, de, de... Ja, met die, met die gele toestanden. Oh, nee. Oh. Nee, dit was wel de filmhoes die okay. je hier ziet op, ja. op beeld. Ja, ja. ja oh. dat is de filmhoes. Maar ja. ik heb het over de, de origine... Nou oh, dat wist als... ik niet eens dat dat bestond, joh. Jawel. Oh nee, we het nou uh, voor het eerst. Ja, die is oh. er. Met Ian, Ian Gillen als Jezus. Met, uh, van de, van uh, Deep Purple, dus de zanger. Ah. En uh, Yvonne Elleman die zat er wel in. Die zit ook in de film. Oh, dat wil ik wel eens horen, ja. Oh, ja, maar nou, ik zal straks even kijken of de, die versie die hier op Spotify staat, of dat de originele is. Okay. Ik dacht het wel. Oh. Maar um, en, en natuurlijk Murray Head. Hè. Dat was gewoon echt de geweldenaar in die, in die, uh, in die, in die, in die versie. Murray ja, Head ja. als Judas. Okay. Geweldig. Maar ja. misschien een goede vrijdag. kunnen we wel weer eens helemaal gaan aanzinnen. Uh, ja, mooi. Ja, goed plan. Goed plan, hè? Ja, heel ja. goed plan. Gaan okay. we, die gaan we onthouden. Gaan we onthouden. Ja. Oké. Okay. Nou, vind ik goed. <laughs> ja. Don't try to... Dus? Nee, nee, dat is helemaal niet. Ik zal oh, Don't try oh, okay. to play some boogie on me. Don't try to lay some boogie on me. Woohoo. Long John Baldry. Tell me none of them, don't lie as a woman, cause all Wie weet nog wie dat is? Ik niet. Nou, dat was eentje uit de jaren zestig. Long John Baldry. En hij was lang. Oh. Daarom heet hij ook ja. long. Ja, ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja. Anders had hij wel Shorty gegeten. Ja, anders had hij wel Short John Baldry gegeten. Ja. Dus hij was, was gewoon een lange man. <laughs> en uh, hij maakte popmuziek. En don't try no boogie woogie. Nee, don't oh, try... okay. Ik zei, don't try to lay no boogie woogie on me. Ja.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 Nou, en wat we? Ja, we hebben een telefoonstoring, dus dat betekent ja. dat we helaas de persoon die wij in de planning hadden niet kunnen bellen. Nee, dat is heel jammer dat is heel inderdaad, jammer. want normaal maar, gesproken roepen we dan wie we nu aan de telefoon hebben, ja. maar het lukt niet. maar nou, dan ga ik gewoon zo praten, en of je iemand aan de telefoon hebt. Maar je weet helemaal niet waar het over gaat. Nee. Dames en heren, uh, Donnie gaat u vertellen wat de vrijwilligersvacature van de week is. Ja, en ik had heel graag dat gesprekje gevoerd. Want het is een hele gezellige vacature vooral. Oh. Er zullen gerust wel wat uurtjes in gaan zitten. Als je er oren naar hebt en daarna solliciteert. Maar ik denk dat het een hele leuke is. Vooral als je van organiseren houdt. Deze uh, vacature is uh, op de site van Fip Zandvoort uh, geplaatst door Rianne Jung. En zij is begeleider bij de BW-jeugd in Zandvoort. Zandvoort nou, en wat is nou de BW-jeugd? Dat is een woonvorm waar jongeren tussen de 16 en de 23 jaar beschermd wonen. Nou, en waar is Rianne op zoek? Zij is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger... die uh, haar wil ondersteunen met het bedenken en organiseren van uitjes... feestdagen, themaavonden voor de jongeren... Het gaat daarbij om een flexibele inzet, dus geen vaste dagen. En uh, als je het leuk zou vinden en wat meer zou willen weten over deze vacature en je wilt komen helpen, dan uh, vraagt ze of je wilt bellen naar haar. Nou, ik kan het niet, maar jullie kunnen het ongetwijfeld wel. Uh, haar telefoonnummer is 023 75108. 7.0. En uh, dan kun je dus van alles vragen over deze leuke vacature. Uh, voor jongeren vanaf 16 jaar. En uh, ik, ik, ik wil toch proberen om volgende week nog even hierop terug te komen. En toch nog even een gesprekje erover te voeren. Want hij is zo leuk, die vacature. Dus... Vind je het leuk om te organiseren en uh, dingen te ondernemen voor jongeren tijdens feestdagen en uitjes? Reageer dan alsjeblieft en meld je bij uh, Rianne Jong op telefoonnummer 023 75 108 70. En deze vacature staat natuurlijk ook op de, de Facebook-site van Zandvoort Luncht en op de uh, website uh, vip-zandvoort.nl. Heel veel plezier ermee! Ja, heel veel plezier ermee. Ja. Heel leuk. Leuke vacature, toch? Ja, heel ja. Leuk, ja. Ja. Ja, ja, leuk. Ja, heel leuk. Ja. Als ik het niet zo druk had, deed ik het zelf. Ja. Maar ja, je hebt het zelf zo druk jij. Ik maak me druk. Wie wat het anders eigenlijk? Hoe oh, is dat het? Project. Dit was het nummer wat ik bedoelde afgelopen deze dag eigenlijk. Herinner ik me ineens. What Eye you... in the Sky, live. Oké, okay, leuk. We're on that dat was een live opname van dit prachtige stuk Eye in the Sky van, van die Alan Parsons Project. Ik vermoed met BJ Olsen als zanger. Uh, twee jaar, twee, twee jaar geleden. Ja, ik geloof het wel. Twee of drie jaar geleden. Nee, twee jaar geleden. 2014. Heb ik ze zelf live, live mogen aanschouwen in Vredeburg in Utrecht. En ik kan u verzekeren, daar klonk het net zo. Wat een geweldige muziek. En wat een ontzettende goede muzikanten waren dat. Prachtige band rondom Alan Parsons. Uh, en uh, alle grote nummers, alle grote hits. Die ze, die ze gehad hebben. De, althans, de bekende nummers. Die werden natuurlijk allemaal gespeeld. En. Uh, die, die B.J. Olsen, die daar de zanger bij was... Uh, die, deed, uh, die deed echt Colin Blunstone uh, bijna vergeten. Bijvoorbeeld in een stuk als Alton Wise. Dat was echt zo verschrikkelijk goed. Goed, die Alan Parsons Project Live. Uitvoering dus van het nummer Eye in the Sky. Um, ik draai nog één plaatje. Ja, en dan gaan we naar het nieuws. Dus een beetje een zomershitje, ondanks dat zaterdag de, uh, de wintertijd. Ja, ja, ja, dank u, dank u, dank u. Nee, dank u wel, ja, uh, dank u, dank u. Ja hoor, nou, nee, ja, graag gedaan, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, graag gedaan hoor, ja. Oké. Okay. <laughs> Dit is... Uh, Juanes. En het liedje heet Fuego. Je mag niet meer vuur spelen, Dolly. Cuando caminas, con tu mirada me devora. Tú sabes que me fascinas, de esquina a esquina, de abajo a arriba. Con tu sabor a la tina, se siente que no pasan las horas. Me sacas de la rutina, mi vida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 Mijn linda, is esquina moeder die een moeder mag verwachten. En ik ga een moeder die een moeder mag ik ga een de die een moeder mag verwachten. En ik ga een moeder die ik ga een moeder die een moeder me, verwachten. En ik las een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 Hij speelt met vuur. Als Juanes in de buurt is, wel, ja. Ja? ja? Speel je dan met vuur? Dan speel ik met vuur, met Juanes. Ah, met Juanes? Met Juanes. Dirty. Ja. Oeh. You're a dirty girl. You're a dirty old girl. Yes, I am. <laughs> <laughs> you can't handen your hands to yourself. Yeah, okay. No, I can't. <laughs> ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, laten we meteen maar met het vervelende beginnen. In onze kleine update. Uh, 26 oktober vandaag en uh, inderdaad de update van het regionale nieuws. In opdracht van de gemeente Heemstede, Zandvoort en Halemelieden en Spaanwouden wordt een controle op de hondenbelasting uitgevoerd. Deze controle wordt uitgevoerd door een bedrijf dat is gespecialiseerd in de controle op de aangifte van honden. De houder van een hond is verplicht om aangifte te doen. En hondenbezitters die hun hond nog niet bij de gemeente hebben aangemeld kunnen dit alsnog doen. U kunt een aangiftebiljet downloaden op www.gbkz.nl. En voor nadere inlichtingen en vragen omtrent de hondenbelasting... kunt u bellen met de gemeente Belastingen Kennemerland-Zuid... op telefoonnummer 512-6066. Wij hebben hier geen honden. Hier? Hier. Nee, nog niet. Nee, Moeten we niet een studiohondje hebben? Nee, maar je, je, je roept ze naar je toe, hoor. Direct zitten we met het bedrijf hier. Moet alles weer uitgekamd worden? Oh, oh. Waar hebben we hem verstopt? Ja. Die bloedhond daar. Ja. Nou, nou. <lacht> Alle zandvoorters zijn van harte uitgenodigd... om op 3 november om 7 uur s'avonds... uw dierbaren te komen herdenken... Er is een heel mooi uh, programma uh, in, in elkaar gezet. Uh, en dat begint om 7 uur s avonds op 3 november. Dan kunt u de uitgezette lichtjesroute lopen over de begraafplaats hier in Zandvoort aan de Tollenstraat. Om half acht is er zang van de zanggroep Ubi Caritas. Om 8 uur is er op het oude gedeelte van de begraafplaats... Een bijeenkomst waarbij de namen genoemd worden van diegenen die het afgelopen jaar op de begraafplaats zijn begraven in een asurn zijn bijgezet of zijn verstrooid. De en de aanwezigen kunnen kaarsjes neerzetten en bolletjes planten in het perkje bij de vredeszuil. Dan is er om kwart over acht weer een, een zangvoorstelling uh, van Ubicaritas. En om half negen kan iedereen zijn persoonlijke wens op de aanwezige kaartjes schrijven en deze vervolgens ophangen in de boom. Na afloop is er de mogelijkheid om met elkaar na te praten. Koffie en chocolademelk zijn aanwezig. En tussen 9, 7 en 9 uur is de begraafplaats maar gedeeltelijk verlicht. Dus wilt u het graf van een dierbare bezoeken... dan is daar gelegenheid voor, maar neemt u dan wel een zaklantaarn mee. Dan even, Ruud zei het net al, we gaan straks aan de winter beginnen... En ter ere daarvan is er een natuurontdekkingstocht voor jongens en meisjes van 6 tot 10 jaar met hun uh, grootouders uh, uh, georganiseerd. Dus op 30 oktober en dat is onder begeleiding van een IVN-gids. Nou, wat doen de kleine grazers? Wie vindt de knikkers op een eikenblad? En aan de hand van opdrachten struinen door het gebied en ontdekkingen doen en het op eigen wijze beleven? Uh, u moet wel schoeisel en kleding aantrekken dat tegen een stootje kan. En uh, het is een erg leuke excursie voor natuurrakkers. Uh, deze excursie vindt plaats in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Reserveren en aanmelden kan via wwwnp zuidkennemerlandnl En als u geen internet heeft, dan kunt u ook bellen op dinsdag tot en met zondag. Uh, van, uh, even kijken, oh nee, op telefoonnummer... 5-4-3-1-2-3. Dus 5-4-3-1-2-3. En het vertrek is om 1 uur... bij het bezoekerscentrum Kennemerduinen-Zuid... op de zeeweg in Overveen. De duur is anderhalf uur en de deelname is gratis. Dan is er op zondag ook nog een hele vroege excursie. En uh, dat, uh, die is gebaseerd op de dag van de stilte. Ook zondag 30 oktober... Um, Even kijken hoor. Het is een excursie ook in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Deelname is gratis. En u kunt zich ook weer aanmelden op diezelfde website. wwwnp En bellen kan dus ook weer op nummer 543123. 123 vertrek van die excursie is om 8 uur ochtends bij de ingang Bleek en Berg op de -berg Beg Bergweg het moeilijk woord. Bergweg Bloemendaal. En ook deze excursie duurt anderhalf uur en ja. is helemaal in het teken van de stilte van de natuur. Ga je maar naar de keuken. Uurtje weg. Uurtje oefenen. Bergweg. Bergweg. Bergweg. Bergweg. Bergweg. Ja, Lastig woord hoor. Ja. ja. Hey, en, die, en dat uh, de, de kleding tegen stootje moet kunnen. Is dat een stroomstootje? Uh, ik ga er vanuit van niet. Want je <laughs> weet maar nooit. Ik zou er wel rekening mee houden. weet niet okay. veel. <laughs>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 Het blijft opnieuw droog en er waait een in kracht afnemende west tot noordwesten wind. De temperatuur stijgt opnieuw naar 14 tot 16 graden. En zover het weerbericht volgens weerbericht. Weer, zover jeetje. Zover het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. Hij is eruit. Dat was het weer. Ja, een typisch uh, jarige gebeuren, dat kan je in alles horen. Houd je kop, jij. Ik ben nog niet in de bed. Um, wat heb jij met dit nummer, Dolly? Want jij had het aangevraagd, niet van de sidekick. Uh, nou, oh, oh, oh. ja, ik, ik, uh, in tegenstelling tot, tot jou uh, vind ik George Michael wel een hele fijne zanger. En uh, luister ik heel graag naar zijn nummers. Ja, ja, daar komt iemand aan, zeg. Moet je kijken wat er binnenkomt. Pet op. Een horrorclown. <lacht> horrorclown, ja. Nou, oh, Ben je op de fiets gekomen, Bart? Ja. Oh man. Hij is helemaal kapot. Wind tegen. Oh, wat erg. Je kan het ook zien. ze baart het zelfs in de war. Ja. <lacht> ik geloof me niet, man. Ze baten het zelf in de war. Op de fiets, ja, weet ja, je dat ja, ja, nou. Ja, ja. Hey, rijden geen bussen meer? Of heb je geen auto meer? Ik ga, ik aan mijn conditie. Eh. Oh. Ja, oh. Nou, het, is, het uh, doet je goed zo te zien. No. Ja. <lacht> <laughs> ik ik, doe, ik, doe, ik werk ook aan mijn conditie. Ja, ja, ja. ja. Wil je nog vier, een bordje naar zien. Vier, vier, vier uur slapendag dag heb ik genoeg aan. Maar, ja. maar s'nachts heb ik toch wel acht uur nodig. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Oké, okay, maar eh, je eens ja. over George Michael aan het vertellen. Oh ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, ik, ik, vind, ik vind de meeste van zijn nummers heel mooi. En, uh, maar deze springt er voor mij toch een beetje tussen oh. Ja, ja. ja. Je, vindt hem, je vindt hem een soort van vaderfiguur. Nee, hem niet. Oh, hem niet. Maar ik vind wel een aandoenlijke tekst. Ja. Ah. ja. Oké, okay, nou, dat was hem dan. Uh, uh, uh, um, eens even kijken, wat had ik aan Oh ja. Yeah. Ik uh, weet het niet. What do you love? Iets van Sheep? Ja, van Sheep, ja. Ik ken het niet. Ik heb het nog uh, Ja, ik heb het wel een keer gehoord natuurlijk. Want anders ja. dan staat het niet in de lijsten. Okay. Ik selecteer altijd zeer streng van tevoren. Oké. Okay. Okay. Okay. Who do you love? What do you love? Wait two times trying to stay alive. Spend your money on a Friday night Tell me, what do you love? Just stand for something Before I and Come out of the dark, into the light Whatever your fear is, it will be alright But tell me, what do you love? Tell me, what do you love? Come out of the dark, into the light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 I was sleep this night, times are hard and we're fight. What do you love? To stand before something, a four, four, and a third. Come out of the dark, into the light. Whatever you fear, Miss, it can be alright, but tell me, why do you love? Tell me, why do you love? Come out of the dark, into the light. Whatever you fear, and it can be alright, but tell me, why do you love? Tell me love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 De zakenman, wat daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan een doorvoerse kop van de zakenman, wat daar wordt hij alleen maar slechter. Van. Voor onze eenzame elektrische fietser naam. <laughs> Als u hem straks nog wat hoort, na in de uitzending, <laughs> dames en heren, dan weet u wat fout komt. <hijen> maar de Groot en Jimmy van het album Hoe sterk is de eenzame elektrische fietser? <hijen> He loves you. Ja, en als je dan bedenkt in wat voor omstandigheden dit, dit gemaakt is, dit gedaan is, uh, hoe die gasten moesten spelen zonder PA, zonder monitor, zonder helemaal niks, uh, ze hebben zichzelf... Waarschijnlijk niet eens gehoord. En uh, Ringo, Ringo heeft ooit eens gezegd in een, in een interview van... Uh, ja, ik hoorde ze helemaal niet. Dus ik kijk alleen naar het bewegen van hun kont. En dan kon, -kon ik ongeveer zien wat ze... Waar ze waren. Ja, en dus, maar ja, goed. Hij hield het ritme er wel in. Dat dan weer wel. Goed, de Beatles dus. De film komt officieel. Is nu in de bioscopen. Als ik het goed ben ingelicht. Dus u kunt hem gaan zien. Ik weet niet precies welke bioscoop. Maar hij is deze week in Nederland in première gegaan. De DVD en Blu-ray en ook het vinylalbum komen uit op 18 november. Dan kunt u dus de hele film thuis bekijken in Blu-ray. Blu-ray en het album, uh, live, uh, Beatles uh, Live at the Hollywood Bowl, dat komt dus ook 18 november. Het vinyl album dus komt dan uit. Dus voor de fans, jullie moeten nog even geduld hebben. Ja, het is niet anders. Het is vervelend, maar ja, je moet nog eventjes geduld hebben. Ja. En dit is een hele aparte versie. De laatste van Elvis' Suspicious Mind. Luister hoe mooi. can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see What you're doing Suspicion, And we can build our dreams, dreams on suspicious minds mind. So if an old friend I know Starts by to say hello Would I still see suspicion in your eyes? Het is een, uh, een, een versie, het originele nummer van Elvis Presley... maar dan uh, opnieuw opgenomen met als begeleiding het London Symfonieorkest. En dat was echt helemaal uh, geweldig om dat te terug te horen. Ja, het, het, het, helaas moeten we hem afbreken, want uh, pff, het is alweer tijd. Potverdorie. Ja. ja, die, die, die, die, die, die uh, Van der Meer die staat alweer te popelen en we moeten alweer weg. Weg ja. jullie!